4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct Bert Brussen over het IMF dat naar onze spaargelden kijkt... en over de bezuinigingen op de publieke omroep. Nu eerst het NOS-journaal met Jan Koepoek. Premier Rutte zegt dat er wordt gewerkt aan wijzigingen in het pensioenplan... nu dat niet door de Eerste Kamer komt. Het plan moet 3 miljard euro opleveren. Rutte zei dat naar de ministerraad. Het kabinet moet nu dat geheel bezien en heeft natuurlijk de ambitie om dit plan uh, aan de meerderheid te helpen... en realiseert zich dat daarvoor stappen gezet moeten worden... ook richting oppositiepartijen. Afgelopen dinsdag haalde de Eerste Kamer een streep door het pensioenplan. De oppositiepartijen denken dat mensen te weinig pensioen kunnen opbouwen... geen premieverlaging krijgen... en dat de jongere generaties slechter af zijn dan de oudere generaties. Ook zetten ze vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de plannen. Supermarkten willen hun personeel in de toekomst geen toeslag meer betalen... voor werken in de avonduren of op zon- of feestdagen. De supers zijn nu aan het onderhandelen met de vakbonden over een nieuwe CAO. De winkelketens willen uiteindelijk alleen nog een toeslag betalen... voor werk tussen middernacht en vier uur ochtends. Winkels zijn dan sowieso dicht, maar bij distributiecentra wordt dan vaak wel gewerkt. De CAO geldt voor alle supermarktketens in Nederland... Volgens de CMV-Dienstenbond hebben de werkgevers al langer de wens om toeslagen af te schaffen... maar is die wens nu urgenter geworden door de prijzenoorlog. oud er Erich Priepke is overleden. Hij zat in Italië onder huisarrest een levenslange gevangenisstraf uit. Priepke werd in 1998 veroordeeld voor een moordpartij vlakbij Rome... In 1944 werden 335 Italianen door de nazi's vermoord... als vergelding voor de dood van 33 Duitse militairen. Priepke werd pas in 1995 in Argentinië opgepakt en uitgeleverd. De oud-SS'er is 100 jaar geworden. De telefoon van Vodafone-klanten was tot voor kort met een simpele handeling door iedereen te blokkeren, meldt RTL Nieuws. De nieuwszender heeft de telefoon van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken geblokkeerd om aan te tonen hoe makkelijk dat gaat. Vodafone-klanten kunnen hun telefoon laten blokkeren als die gestolen of verloren is. Dat kon via een automatisch systeem, maar moet nu via een medewerker. Vodafone ontkent dat er misbruik werd gemaakt van de dienst. Tot vandaag hadden wij geen signalen van misbruik, dus hadden we ook geen reden om het aan te passen en nu... Groot en breed bekend is dat dit een makkelijke manier is. En wellicht ook meer misbruik Ik zou gaan plaatsvinden. Hebben we het nog voordat RTL heeft gepubliceerd? Hebben wij gezorgd dat die service ja, dichtgezet werd en dat het nu altijd via een medewerker moet? Het wordt gemakkelijker om een vergunning te krijgen voor een aanbouw of een uitbouw van het huis. Het kabinet heeft ingestemd met een plan van de minister Schulz, Blok en Kamp. Bijvoorbeeld een dakkapel of een aanbouw voor vader of moeder... moeten sneller te realiseren zijn. Ook wordt het gemakkelijker om af te wijken van het bestemmingsplan. Daardoor kunnen lege kantoren worden gebruikt... voor studentenhuizen of seniorenflats. Het Rijk gaat meer mensen in vaste dienst nemen in lagere loonschalen. Het gaat om 2500 banen in de beveiliging en de schoonmaak... en bij post- en koeriersdiensten. Verder zullen bedrijven die voor het Rijk werken... nog eens 850 vaste banen bieden in catering en beveiliging. Minister Blok benadrukt dat deze maatregel het kabinet geen geld kost. Het gebeurt allemaal met bestaande budgetten. Veel van de betrokkenen werken nu met een tijdelijk contract bij een extern bedrijf. En vaak is onzeker of het contract wordt verlengd.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 Bij Rotterdam staan op dit moment de meeste files na een ongeluk op de A20 bij Spaanse polder. Printel op de A4 van de hoogvliet naar Vlaardingen. Daar staat tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein 6 kilometer stil. Het ongeluk gebeurde op de A20 naar Gouda tussen Maasluis en Spaanse polder 7 kilometer. Het is een aanrijding met een vrachtwagen. Drie rijstroken zijn dicht, alle drie dus. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Omrijden kan ondanks een file op de A15 toch beter via de zuidkant van Rotterdam. Op de A7 hoorn richting Zaandam staat Vieden na een ongeluk... voor knoop in Zaandam, 7 kilometer. Er is daar één rijstrook dicht. Verder ligt het treinverkeer stil tussen Utrecht en Den Haag... en tussen Utrecht en Rotterdam. Dat heeft te maken met een kapotte bovenleiding. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. En komend uur maakt staatssecretaris Steven bekend... of Volker van de G wel of niet met proevenlof mag. Ik praat erover met Oscar Hammerstein.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 naar 17 vestigingen en het World Wide Web. Telfort Zakelijk, dat is net zo succesvol zaken doen, maar dan super voordelig. Bijvoorbeeld onderling bellen met al je collega's elke maand voor maar 2,50 euro. Kijk voor de voorwaarden op telvoortnl slash zakelijk. Telfort, werkt in je voordeel. Ook interim managers en financials gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. De Toyota Auris TS heeft een netto-bijtelling van maar 123 euro per maand.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. Welkom terug. Zodra ik Bert Brussen over het IMF dat begeerig naar onze spaartegoeden kijkt. En Oscar Hammerstein, want staatssecretaris Teven besluit komend uur... of uh, Volkert van der Graaf wel of niet met proefverlof mag. En uh, daar reageert Oscar Hammerstein dan weer op. Je kunt reageren, je kunt je mening geven via Twitter, hashtag AfroVML. Je kunt ons bekijken ook via computer, tablet of smartphone via vrijdagmiddaglife.afro.nl. De rubriek over de World Solar Challenge. Afgelopen week vond de jaarlijkse World Solar Challenge plaats. De race voert van Darwin naar Adelaide in Australië en wordt gereden met auto's die werken op zonne-energie. En het heugelijke nieuws is nu dat het Nuance Solar Team... van de prestigieuze TU Delft heeft gewonnen. Een fantastische prestatie. En daarom zijn we ook blij dat ze hier aanwezig zijn. Adrie Arnoudse en Merel Klippels. Dankjewel. Ja, super. Nou, allereerst gefeliciteerd natuurlijk. Dankjewel. je Ja, dank je. Het was echt zo super. Ja, het is heel spannend. Toen we over de finish gingen was het echt een enorme ontlading. Van de elektrische spanning, zeg maar. Beta-grapje. Goed, jullie bleven goed op snelheid, uh, strak gereden. Uh, ja, waar lag dat aan, uh, dat jullie als eerste eindigden? Uh, nou, uh, goede voorbereidingen gehad. Uh, we, hadden, we hadden een lekker team. Uh, dat dus, uh, was nog heel spannend. Heel spannend. Ja, we waren op een gegeven moment uh, ergens aan tanken bij, uh, het tanken bij... Het tanken? Het was toch op zonne energie? Oh, ja. Jonge, jonge, jonge, echt. Ja, want het was ook bevolkt, hè? Ja, en uh, regen. Ja, en dan maakt het wel heel lastig als je op zonne-energie rijdt. Dus, ja. Uh... ja, want alle andere auto's stonden ook bijna stil. Maar jullie hebben toch goed gepresteerd, mede, dankzij een slimme toepassing, namelijk de zogenoemde. Concentrators. Ja, concentrators zijn extreem efficiënte zonnepanelen waarmee we extra konden profiteren van het zonlicht. Ja, en maar het is toch sowieso als je een dieselmotor hebt heb je daar sowieso geen last van. Dus, waar... Ja. Dat is natuurlijk ook weer zo. Jonge, jonge, jonge, jonge. Goed, echt. jullie hebben ook uh, heel veel voordeel gehad van de topspeed electric solar cylinders gecombineerd met de circular engine control. Oké. Okay. En dat. Um, dat Flux Sundown Capsule Modifier Factor als de zon schijnt. Ja, maar je moet je sowieso echt heel goed insmeren. Zeker in Australië. Ja, uh, Zien, maar goed. Jonge. Die concentrators dus. Ja, uh, goed. Voor we heel erg in detail gaan treden. We hebben gewoon heel veel profijt gehad van de nieuwe ontwikkelingen... en de technische toepassingen. Daar komt het uh, Ja, precies. Want uh, ik kan me iets uitleggen. Um, die, concentrators, oh, doen, dat, die concentrators zitten als een, een soort condoom uh, over de verbindingen. En dat werkt als een, een bescherming. Ja. Het was een lange reis, hè? Ja. ja. Ik... 3000 kilometer? Ja. ja, ik ben ontmaagd. Jongen, jongen, jongen. Uh... Wat, wat bent u? Ontmaagd. Uh, wat ik al zei, we hadden gewoon een lekker team. Ja. Uh, en er deden nog meer teams uit Nederland mee, hè? Uh, klopt, Solar Team Twente. Ja, ja want wij stonden uh, te liften ergens, want de benzine was op. En, tjonge, uh, Jongen, jonge. En toen zijn we met hun meegereden. Maar uiteindelijk waren jullie als eerste binnen. Ja, maar want zij kregen ook pannen. En zij gingen zelf sleutelen, want uh, de jongens zijn, zijn hartstikke technisch. Dus die hebben gewoon zelf... Uh... Ja, en toen zijn wij gewoon alvast gaan lopen. Ja, en het laatste stuk hebben we dan een taxi aangehouden. Dat het laatste stuk, uh, Goed. Nou, uh, jullie hebben gewonnen. Uh, gefeliciteerd, fantastische prestatie. Uh, tot slot, zit er nog ruimte voor wetenschappelijke verbetering? Nou, verbetering is... Uh, we gaan volgend jaar uh, lid worden van de ANWB. Uh, Elder. Roze Reutte Jochen Otte en Diederik Smit hoor. Hoofdredacteur van de Post Online. Uh, Bert, ja, we zijn in afwachting. Ik zei het net van de, de beslissing van staatssecretaris Steef... over het proefverlof van Volkert van der Graaf. En daarom zit tegenover jou, Bert... Al Oscar Hammerstein, welkom ook. Uh, maar we beginnen, Bert, uh, bed, want uh, de beslissing is er nog niet. We hebben wel een vermoeden, maar daar gaan we het zo over hebben. Om te beginnen dus andere zaken, Bert, waar jij uh, afgelopen week je druk over, over hebt gemaakt. Ja, Jan, ik zag je van de week wel bij het Malieveld. Met je kale hoofd tussen 3000 grijze hoofden. Op een veld waar 40.000 mensen op konden en slechts 3000... Blind Kijkvee was opgedragen om uh, de bezuinigingen van de publieke omroep tegen te werpen met grote argumenten als dekker, het kan niet veel gekker, rode bal voor dekker en dekker trekt die stekker eruit. Uh, verder werd ook nog boel geroepen en dat was het wel zo'n beetje wat betreft de argumenten tegen de bezuinigingen op de publieke omroep. Je hebt genoten begrijp ik. Ik heb enorm genoten. Uh, wist je trouwens, er is nu ook weer uh, dat gedoe over Zwarte Piet en Sinterklaas. ja, okay, heel leuk. Ze hebben bij de publieke omroep een afdeling Sinterklaas. Ja. Ik vind, als je argumenten nodig hebt voor een bezuiniging op de publieke omroep... herhaal ik nog even. Ze hebben bij de publieke omroep een afdeling Sinterklaas. Ja, het is een heel belangrijke, populair programma. Het Sinterklaasjournaal maakt de publieke omroep natuurlijk ieder jaar ook. Ook. Met, ja, met uh, Diewertje Blok. Diewetje Blok. Heel populair. Ja, uh, maar jij bent niet geweest, begrijp ik? Nee, ik kon niet. Ik moest werken. Je ja, had een crematie. Nee, dat niet. Het moest oh. werken. Oh, je moest werken? Ja. Oh. Ja, ja. Ik vergeet dat je gewoon kon zonder dat je hoefde te werken. Maar ik ondersteun het van harte verder, hoor. Dat, dat, dat, begrijp begrijp je. Ik, ja, ja. dat begrijp ik volkomen. Ja. Nee, nee, ik wilde dat uh, verder niet over zeggen. We hebben het denk ik allemaal gezien. Uh, ik ja. vond vooral die foto inderdaad erg grappig. Voor een groot malieveld. Wat ja, de Telegraaf heeft dat toch nog gedaan. Hè? Dat dreigt dus ja. al mee om van boven zo'n foto te maken. Om te laten zien hoe weinig mensen er staan. De leukste verslaggeving was ik wel van de Telegraaf. Die, ik heb nog nooit zo'n ironisch uh, met ingehouden woede geschreven stuk gezien in de Telegraaf. Dat was ja, een heel ja. geheim ze houden ja. nog steeds niet van het publiek om. Oscar Hammerstein hier een opinie over? Of? Oh, mag ik meedoen? Ja, ja gewoon meedoen. Als u er toch bent. Het is ja. toch mijn tijd. Dus. Uh, nou ja, ik, misschien kunt u iets meer richting microfoon, dat scheelt. Dan verstaan we het ook beter. Ik vond, ik vond het jammer dat ik er niet bij was. Ja? Ja. Om, om net als Bert te genieten, of ja. om ook te zeggen. Ja. <laughs> stel... Oké, okay. nee, nee, dat is het. Om hier te genieten. Ja. ja. Nee, je bent geen uh, je bent een voorstander van de bezuinigingen. Of je wil uh, meer netten, nou, hoe mag ik het zien? Je moet je voorstander of tegenstander zijn van een bezuiniging om voor of tegenstander te zijn van de publieke omroep? Publieke omroep is een noodzaak, maar uh, bezuinigen ook. Ze dus moeten middenweg vinden. Ja, nou ja, daar hoort bij dat je gaat staken. De mensen die er werken, die, gaan, die zijn boos. En die zeggen van, uh, iedere bezuiniging is mis. Ja. En uh, de mensen die over de bezuinigingen gaan... zeggen, iedere bezuiniging moet doorgaan. Komt ergens wel op uit. Ja, nou, je kunt allebei vinden. Zo ze dat zeggen ook die demonstranten. Hè. Er is al 200 miljoen bezuinigd, dat snappen we. Want overal wordt bezuinigd, maar 300 vinden we te veel. Ja, nou, vond ik wel... daar heb ik ook met uh, iemand, een redacteur van dit programma... toevallig ga ik het even over... Um, er wordt wel heel makkelijk gedaan alsof heel veel geld wordt verdiend. Dat is ook zo bij de televisie. Kan je ook heel veel geld verdienen. Maar er zijn ook heel veel mensen die uh, telkens een drie maanden contract krijgen. En heel veel moeten werken voor echt een heel klein salaris. Dus misschien is het ook beter als ze eerst ook een beetje eerlijk leren delen. En dat zal bij uh, sommige onderhoepen die dat normaal gesproken hoog in het vaandel hebben staan. Ook misschien een stuk beter. En dan is het de volgende keer ook... Uh, denk ik, wat makkelijker om mensen te overtuigen. Je bedoelt daar... dat ze het salaris van Matthijs van Nieuwkerk gebruiken om al die uh, redacteuren te Ja, Dat beter hoeft niet per se van Matthijs van Nieuwkerk te zijn, maar er zijn natuurlijk oh. ook posities uh, die, die niet zo zinnig zijn die ook te veel verdienen voor wat ze doen. Dat vind nee. ik Matthijs van Nieuwkerk nou ja, is voor voorbeeld. Bij ons maar. is het precies hetzelfde hoor: in de advocatuur. Wat, ja? weinig, wat weinig mensen weten is dat een strafrechtadvocaat die een toevoeging doet, moet dat doen voor 20 euro per uur. Die, die dan toevoeging, voor... dan, dan is hij verplicht, zeg maar, min of meer, toch? Nou, niet verplicht, maar voor mensen die recht hebben... op kosteloze rechtsbijstand, uh, die krijgen een advocaat. En daar krijg je zoveel voor betaald? Ja, TV heeft die bedragen allemaal naar beneden gebracht. Die krijgt nu voor uh, 18 uur je 600 euro. Nou ja, dat komt, dat komt een beetje neer op uh, mijn werkster. die gestuurd. Ah, en is het, het bij toe. bureau Hammerstein ook zo dat... Uh, Hammerstein, zeg maar, die verdient natuurlijk tonnen... maar uh, alle anderen doen het werk en krijgen bijna niks? Uh, nee. <laughs> nee. Dat schijnt vind, voor te komen? Vind, ja, dat schijnt voor te komen. Nee, bij ons is dat niet zo. Nee? Ik, uh, ik, uh, ze werken wel veel harder dan ik. Dat moet ik er wel bij vertellen. <laughs> dat dan weer wel. Maar dat, ja. dat, na, na, 30, maakt, na, na 30 jaar mag dat ook wel. En ze doen het graag, maar... Um, voor hun toekomst hou ik me hard vast. Als ze het van toevoeging moeten hebben, dan, uh, ja. dan kunnen ze beter bij de publieke omroep gaan werken. Want dan krijg je 25 euro per uur. Nou ja, los, los van het inkomen voor de advocaat. Het is ook belangrijk voor de mensen die verdedigd moeten worden, natuurlijk. Dat is... als, als dat uh, te weinig wordt. Dus ja, het is, het is, het is eigenlijk uh, wordt er op die manier uh, door bezuiniging aan de rechtsstaat getornd. Ja, je... maar goed, je wordt toch geen zeggen, je wordt geen advocaat om rijk te worden, lijkt mij. Nee, maar je wil wel graag je personeel kunnen betalen. Je wil wel graag die verdediging kunnen doen van iemand. En voor 20 euro per uur kan dat echt niet. Nou, en mensen willen graag waar. verdedigd kunnen worden. Ja. Was dat het enige trouwens Bert, met de publieke omroep, nee. waar je druk over gemaakt We hadden nog wat iets wat heel eng leek, iets wat heel eng op een politie staat. leek. Het was een, een verhaal over WhatsApp. Het zit zo in de dagblad de Limburg verschenen, Ik een dinsdag een klein berichtje ja, waarin stond dat... Uh, iemand had naar zijn vriend... gewatchappt via zijn mobiele telefoon... dat hij naar Fortuna Sittard ging... Uh, naar de wedstrijd en had hij grapjes overgemaakt... over het woord bom. En toen kwam hij thuis... stonden ineens vier gewapende regisseurs... voor zich die tegen hem zeiden... we hebben begrepen dat... Van plan bent om een bomaanslag te plegen. Uh, dat werd eigenlijk door niemand opgepikt. Alleen Alexander Klupping had het op zijn weblog gezet. Van, moet iemand dit niet oppikken? Toen dus hebben wij dat ook opgepikt. Het feit dat politie WhatsApp het aftapt. Kennelijk, want zo werd het beschreven. Want de politie wilde geen commentaar geven. Dus uh, wij hebben dat zo opgeschreven. Uh, toen werd het wat breder opgepikt. Brenno de Winter, die, uh, de, bekende, de bekende wobber. Uh, die zei van, dit is toch wel een heel eng verhaal. Want we weten wel al dat uh, data versleutelen van WhatsApp... dat het niet zo goed werkt. Maar als de politie op eigen houtje... Gaat aftappen, gaat het gaat ook wel even... Uh, nu zegt de politie ineens van... ja, nee, we hebben het niet afgetapt. We kregen een anonieme tip. Dus oh, ja. dan ja. had er iemand mee staan lezen. Namestein nou, had... gelooft dat niet? Nee, nee ik, ik geloof niet. dat niet. Dat is oh. het gaat op, op, in, Nederland, in geen enkel land in de wereld wordt zoveel afgeluisterd als in Nederland. En ik vind het knap dat ze bij de politie erachter gekomen zijn... dat ze WhatsApp hebben. <lacht> ja, dat vond ik. <lacht> normaal dat het normaal <lacht> dat duurt er tien jaar al. en nu heeft het maar negen jaar geduurd. Nou, ja, er wordt altijd gezegd dat de overheid veel te traag is... als het gaat om het volgen van criminaliteit maar het, het, uh, zelfs digitaal. Zelfs als het niet afgeluisterd is... Het is toch bizar dat als je een anonieme tip... dat je naar de politie belt en zegt... iemand wil een bommerslag plegen... dat ze vier gewapende rechercheurs sturen naar je huis? Dat is krankzinnig. Nou ja, bedoel, dus het schijnt ja. eerder voorgekomen te zijn, zegt ja. de politie. Dus we namen het serieus. Ja, maar dat is nu de hele tijd met dat Twitter ook het verhaal. Hm. Dat is ongeveer bij alles. We nemen je... het serieus. Tot uh, slot moet je nog even uitleggen, want dat heb ik aangekondigd... dat je het over het IMF ging hebben namelijk. Nou ja, het IMF, er kwam een van de rapport uit... en er stond in een voetnoot dat het mogelijk zou kunnen zijn... als je 10 tot 15 procent uh, uh, uh, eenmalige belasting heeft... op de spaarrentes van alle bezitters van Europ Europese landen... dan zijn we allemaal uit de schulden. ja. Uh, daar brak natuurlijk paniek uit. En voordat er een bankrun ontstaat. waren er ook al journalisten die zeiden: van nou ja, het was meer een theoretisch verhaal. Hoe dat vlak, geloof, vlak naar de Eerste Wereldoorlog is gegaan, En daarna nog een keer. Het is wel eens geopend, maar, maar het, geen serieus. Nou, het plan. is dus ook wel eens gebeurd. En het probleem daarvan was. dat het natuurlijk voortdurend bekend wordt. en dat iedereen zijn geld weghaalt. Waardoor je banken dus inklappen. Het niet werkt. dat was het grote probleem. Wat ja. wel eng is, is de gedachte dat er dus A, mensen zijn die dit denken. Die zeggen van dan plegen we maar diefstal bij mensen met spaargeld. Uh, en B, dat kennelijk in some way het IMF die mogelijkheid heeft. Alhoewel daar... Er op... geen van. Dat, is, daar is, ja, het ja, dat lijkt mij helemaal. ook zitten te betwijfelen. En het, ga, het is dus niet, waarschijnlijk een plan... dat helemaal geen doorgang zal vinden. Dus mensen hoeven niet... volgens nog niet ongerust te zijn. Uh, voor dit moment houden we daar even bij. Zo direct praten we door. Ook met Oscar Hammerstein. Maar eerst luisteren we weer even naar muziek. Anneke van Giersberg. Anneke van Giesbergen, Gijs Kolen en Ferry Duizends. Er is veel gereageerd. Michel Tibbe wint de cd Drive, want die wil hem super graag hebben. Zegt ze hij, uh, Anneke van Giesbergen is the one and only true voice of Holland. Anneke. Maar uh, of je hem nog wel even wilt tekenen ook, dan, dan uh, vindt ze hem nog mooier. Dus dat gaat ze doen bij deze belofte. En Joyce Albers die krijgt twee kaartjes voor een show naar keuze. Allebei gefeliciteerd. Dan gaan we het hebben over Volkert van de Graaf. Want uh, ieder moment uh, kan bekend worden wat staatssecretaris Steven beslist. Als u ons uh, plezier doet, doet hij dat nog even voordat het programma afgelopen is. Heeft hij nog niet gedaan. Uh, hier zit Oscar Hammerstein, advocaat. De verwachting is, op basis van uitspraken van onder andere de VVD... op basis van uitspraken van onze eigen minister-president Rutte... dat Teven gaat zeggen, hij krijgt geen proefverlof. Uh, ja. als, dat, als dat gebeurt, zegt u als advocaat, dat is onverstandig? Uh, nou nee, kijk, ik lig, er geen, uh, ik lig er geen uur wakker van, hoor. Als ze die man vasthouden tot de laatste dag. Uh, en ik had, sterker nog, ik had veel liever gezien... dat ze hem levenslang hadden gegeven. Maar uh, ik vind wel dat als je de zaak overlaat aan een rechter... en een rechter spreekt een straf uit van 18 jaar... en dan, uh, dat, dat, dat houdt in Nederland in... dat je op twee derde van de straf vrijkomt. Dus op, ik geloof in mei, volgend jaar, komt die vrij. Het zal wel uitgerekend zijn op 6 mei, de dag dat Pim Fortuyn vermoord is... Um, dan moet je hem behandelen, zoals iedere andere gevangene. Ja, uitspraak ligt er nu eenmaal en dit is ja. het gevolg daarvan... Ja, dus dan, dan moet je dat doen. Ja, anders dan krijgen we een soort... Uh, wat we die tea party in Amerika doen... dan heb je rechtsom je gelijk niet gehaald... dan ga je het linksom alsnog halen. Ja, tegelijkertijd zit teven in die zin... in een uh, lastige, zo niet onmogelijke positie... dat Rutte al gezegd heeft in de verkiezingscampagne in de tijd... dat hij de staatssecretaris zou ontslaan... als hij besluit om zo'n proefverlof niet toe te kennen. Of ja. uh, wel toe te kennen, ja, sorry. Ja, maar rechtsluis. bij die andere beloftes die Rutte heeft hmm. gedaan... daar wordt altijd gezegd ja, dat het was verkiezingstijd. Nou, oh, dan kan hij gewoon weer zeggen: joh, dit was ook Ik heb het niet zo bedoeld. Ik me goed herinneren. Ja. Uh, dus ik kan hij ook zeggen: Van ja, in de verkiezingstijd zeg je dat, en dat is ook wat ik in mijn hart zou willen. Maar uh, uh, Rutte houdt ook van: om, uh, die houdt ook van rechtvaardigheid. En uh, ik vind het ook niet juist om mensen onnodig extra leed toe te voegen. Uh, het is een beetje kinderachtige pesterij. Mens, welke mensen heeft u dan nu over? Nou, uh, Volkert van, van de Graaf? De, ja, bijvoorbeeld dat je dus zegt we gaan voor iemand een uitzondering maken. Die gaan we nog even lekker pesten. Die moet op de laatste dag vastzitten. Want, uh, je moet als samenleving moet je, moet je toch proberen de grootheid te hebben. Om je aan de regels te houden die je mm. daarover hebt afgesproken. Nou ja, allerlei mensen in die samenleving. Uh, de er voorop. Die zeggen juist dat hen onnodig veel leed wordt aangedaan. Als hij proevenlof krijgt. Uh, nou, ik heb naast Martin Fortuyn gezeten vorige week uh, bij uh, Paul Witterman en uh, die zei ook: het, ja, het, uh, Pim komt echt niet terug als je hem deze weekenden nog vrij houdt. En um, die vindt ook dat regels regels zijn. Ja, maar dus straf is de... ook wraak, toch? Ik bedoel, het kan. Uh... In straf zit ook een gedeelte wraak. Ja. Maar dat laat je dus aan de rechter over. En als een rechter heeft gesproken, dan vind ik. En, en er komt nog een tweede punt bij. Um, uh, wanneer er uh, uh, het is de bevoegdheid van de staatssecretaris of eigenlijk de bevoegdheid van de minister. Want maar... hij kan wel. Het ligt hij inderdaad kan de... binnen ja. zijn bevoegdheid ligt, om te zeggen het... geen proevenlof. Ja, Het ligt binnen zijn bevoegdheid. Maar de regel laat men het dan over aan een speciaal daarvoor ingesteld commissie. En dat is de raad voor de strafrechttoepassing. En die zijn in deze zaak ook heel erg duidelijk geweest. Die hebben ook gezegd van eh, is bij uitstek de manier om iemand voor te bereiden op een terugkerende samenleving. En dat geldt niet alleen voor degene die gedetineerd is, maar dat geldt ook voor de samenleving. Je moet eraan wennen dat iemand terugkomt. Hij komt toch vrij? Hij komt vrij. Zorg dan vast. dat het ja. op een goede manier verloopt. Bert Brussel? Ja. Ja, wa, wa, wa, ik wil wat anders vragen. Wat vind je van de, de suggestie dat hij al eerder op proefverlof is geweest, stiekem? Kan dat waar zijn? Ik heb het nooit gehoord. Ik weet wel dat hij naar de begrafenis van zijn grootmoeder... of van zijn ouders of iemand in de familie is geweest. Want, en daar is er ook veel over te doen geweest. Mensen wilden ook niet dat dat gebeurde. En dat is wel gebeurd. Want is het, moet je per se zeggen als je moet op proefverlof sturen? Dat dacht ik bij deze. Ik dacht van waarom hebben ze dat eigenlijk gezegd? Waarom... Ik weet het niet. Ik, ik, ik heb gehoord dat die... Maar dat is geen proefverlof. Dan krijg je dus een. Uh, uh, onder begeleiding mag je naar een begrafenis Ja, Dat nee, maar wel maar, vaker In ieder beschaafd land gebeurt dat. Maar, maar het proefverlof waar de staatssecretaris nu over beslist. Zo. Dat is in de media gekomen. Dat van, hij moet binnenkort proefverlof. Waarom kan dat niet achter gesloten deuren besloten worden? van we sturen hem nu het gewoon het stilhouden. op... Of het stilhouden. Nee. Ja. Lastig in ja. ieder geval misschien. Die dingen lekken altijd uit. En, en, en iedereen die weet dat... Uh, zeker mensen met zo'n hele lange gevangenisstraf... want 18, 18 jaar is lang hoor... Hij uh, heeft tien jaar gezeten. Dat is ook een hele... dat is een hele... Het lijkt voor ons heel kort, maar voor hem is het vast heel lang geweest. Nou, zijn mensen Hoewel, wat die mij vinden... betreft, niet lang genoeg. Nou, ja, niet precies, lang Dat genoeg zei u hadden. zelf ook. Nee, dat vindt, dat vindt er is ook een actie op dit ogenblik van de, de, de, de voormalige chauffeur van Pim Fortuyn. Die vindt in ja. dat eigenlijk die hele voorwaardelijke vrijlating niet door zou moeten gaan. Ja, die, is, die heeft, een, ik geloof dat hij 20.000 handtekeningen heeft uh, verzameld. om uh, te gaan pleiten. Dat ze een, het, het is regel in Nederland dat je naar twee derde het uitzetten van twee derde van je gevangenisstraf... op vrije voeten komt. Ja, onder voorwaarden ja. weliswaar... Maar ja, je mag geen strafbare feiten meer ja. begaan... de normale voorwaarden. En die willen dat tegenhouden. Nou, dat is een absolute kansloze actie. En dat vind ik ook zo pijnlijk. Want um, dan ga je dus je, je, je best doen... om iets voor elkaar te krijgen en te, je, je geeft die man een overwinning. Dat moet je hem niet gunnen. Want Volk die van wint dat altijd. Gaf. ja. ja? Die, ja, zij komen met, met, met een petitie en dat, dat is de kans dat, uh, dat, dat ze hem vasthouden, 18 jaar, die is nul. Die is nul, die maar is de kans dat hij misschien niet met proefverlof mag, bestaat wel? Die kans bestaat wel, ja. ja. Dat zou. Ja die kans bestaat wel. Dat is, dat is ja, schrik, heer, nou ja nee, maar Het is natuurlijk hetzelfde verhaal. Dan moet je, dan moet je die hele regel afschaffen. Dat je, dat je niet naar twee derde vrij komt. Maar je kan dus niet bij één nu ineens zeggen van ja, die mag niet naar zijn twee derde vrij. Dus jij vindt ook dat die met proeflof mag? Uh, ja, maar hetzelfde, ja. Mag. Ik, ik ben het verder met meneer Hammerstein eens. Ja, de wet is de wet. Dan, of je laat het dan de rechter over of niet. En, en bij ons is dan, zeggen we, hij heeft in, dat vind ik ook, hij is niet lang genoeg gestraft. Hij had sowieso levenslang moeten krijgen. Kennelijk is dat niet gebeurd. Ja, maar dan dat je verder aan regels vast waar je aan moet houden. Ja. We gaan horen wat de staatssecretaris heeft beslist. Binnen nu en een half uur is de verwachting. Dus zeer waarschijnlijk is dat horen in het Radio 1-journaal... wat gepresenteerd wordt door Bert, Bruss, door Bert Bruss, als weer. Bert, maar wel Bert. Ook Bert ook wel. Bert, <laughs> nee, Bert mag ook hier komen, hoor, het zal wel eens aardig zijn. Ja, uh, ja inderdaad, Jan Overvolkert van de Graaf... Uh, hebben we het zo dadelijk. Onze verslaggever is op het ministerie... en die hoopt daar te horen wat de uitslag is... van het besluit van de staatssecretaris. Op ECW zijn we bij, die vieren een feestje... want die hebben de Nobelprijs... Gewonnen. We hebben aandacht voor een fenomeen: boksen zonder helm. En we bellen even met de kandidaat-burgemeester van Utrecht. Dat allemaal, Jan, in het Radio 1-journaal. Gepresenteerd Bert... dus door Bert van Sloten. Dit Heel was vrijdagmiddag live. Dank het publiek hier voor de aandacht. Dank het publiek thuis voor het luisteren. Dank Anneke van Giesbergen voor de mooie muziek. Het NOS-journaal nu met Marjan Koepel. Dit is Radio 1. De politie heeft woensdag een man van 19 uit Uijmuiden aangehouden... die betrokken zou zijn geweest bij dreigtweets aan de VND in Haarlem. Wat hij precies heeft gedaan is niet bekendgemaakt. Dinsdag 24 september werden aan het eind van de avond tweets verspreid... waarin stond dat er de volgende ochtend een incident zou plaatsvinden bij VND. Alle vestigingen in Haarlem bleven daarop dicht.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 ANWB Verkeersinformatie. Het is een uh, drukke avondspits geworden. Vooral bij Rotterdam, want daar zijn een paar ongelukken gebeurd. Maar ook bij Arnhem is het uh, nu opvallend druk. Op de A4 Hoogvliet Vlaardingen zijn de grootste problemen. Er staat in beide richtingen 6 kilometer file. Richting het noorden, voorknopend Ketelplein, uh, komt de file door een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Er staat tussen Maasluis en Spaanse polder 10 kilometer. Ongeluk met een vrachtwagen. Alle drie de rijstroken zijn dicht. U wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A4 naar het zuiden, richting Hoogvliet, daar is de Benelux-tunnel dicht. En het was nou juist een mooie omleidingsroute voor de problemen op de A20, maar inmiddels dus niet meer. En alleen de linkertunnelbuis is nu beschikbaar. En ook daar staat 6 kilometer file. Op de A15, vanuit de Europoort, loopt het vast tussen Rozenburg en Spijkenisse. Over 10 kilometer, door een ongeluk, is de linkerrijstrook dicht. Er rijden geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam door een kapotte bovenleiding. De vertraging is meer dan een uur.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 Een hele goede middag. Op het ministerie van Justitie gaat staatssecretaris Steven zo dadelijk vertellen of Volkert van der Graaf op proevenlog mag of niet. En verderop in Den Haag, op een ander ministerie, daar praten ze weer. Daar gaat het over de begroting. En ze hopen in Den Haag dat ze ook gewoon in gesprek blijven met de Russen, zo minister Timmermans, over diplomatiek koorddansen. En van een hele andere orde is het boksen bij de amateurs zonder helm, daar hebben we een reportage over. En de mannen met helm op de fiets, die zijn boos. Boos over de hoeveelheid kilometers die ze voor de kiezer krijgen bij regen en ontij. En natuurlijk is het vandaag de dag van de Nobelprijs voor de Vrede. De Norske Nobelkomiteer bestemt. De Nobelprijs voor vrede 2013 de organisatie voor de Prohibition van chemische wapens, oftewel de OPCW. Daar gaat de Nobelprijs voor de vrede dit jaar naartoe. De organisatie die strijdt tegen chemische wapens. De internationale organisatie is gevestigd in Den Haag. En onze verslaggever Mark Hamer was vanochtend bij de OPCW toen het nieuws bekend werd gemaakt. Mark, wat zag je daar? Hoe verliep het? Ja, het was een, vooral een chaotische dag. Want wij als journalisten moesten buiten staan. Uh, we wisten waren wel, uh, het Noorse televisie had bekendgemaakt dat het hier zou zijn. Maar ja, officieel is pas de uitspraak, uh, was de bekendmaak ik pas om 11 uur. Ik begrijp dat ze bij de OPCW uh, om 40 minuten voor, voor dat tijdstip van 11 uur al te horen kregen. Ja, jullie worden het. Maar ja, toen was pas dat tijdstip van 11 uur. Ja, en toen kon men pas echt, uh, echt losgaan. Uh, men dacht, ja, we moeten een persconferentie organiseren. Ja, maar in ons eigen gebouw met die grote hekken het alle beveiliging laten we dat nou niet doen. Dus ze zijn uitgeweken naar het naastgelegen Bel Air Hotel. Daar ben ik nog steeds. En om half twee vanmiddag hier kwam de directeur-generaal van de OPCW, Ahmed Utsunsu, en hij deed de persconferentie. The recognition that the Peace Prize brings will spur us to untiring effort, even stronger commitment and greater dedication. I truly hope that this award will help broader efforts to achieve peace in that country and the suffering of its people. Ja, een duidelijke aanmoediging ziet de directeur-generaal van de OPCW... Het, het aanmoediging voor hun werk. Ook aanmoediging, zo is het ook internationaal ontvangen... om de bestrijdende partijen in Syrië... om daarmee te stoppen met al het geweld... en het, het lijden van de bevolking in Syrië. Zo is deze Nobelprijs ontvangen. Ja, ze zitten in Den Haag vanaf 1997, dus een jaar of 15. Ja, eigenlijk kennen we de OPCW pas sinds deze zomer. Ja, ze hebben behoorlijk onder de radar steeds geopereerd. Terwijl ze op grote plekken zijn geweest. Dus ze zijn in Libië geweest, en zijn in Irak geweest. Maar inderdaad, pas echt van de afgelopen zomer kwamen ze in beeld. Toen zagen we hier ook opeens de beelden van de inspecteurs... die met, uh, met hun samples terugkwamen naar het gebouw waar, naast, waar ik nu sta. Ja, en toen kwamen ze pas echt in de schijnwerpers. En nu dus de Nobelprijs. En de directeur-generaal denkt ook dat dat de organisatie... en het aanzicht van de organisatie wel zal veranderen. I think it will make a difference. It will um, clearly uh, boost the morale of our staff where we've been working in this organization for years now, and uh, some of them in a very challenging environment, be it in Libya, in Iraq, now in Syria. And uh, I, they will take it as a recognition of their uh, continuous efforts, because their efforts, in fact, their contributions are now uh, recognized. Een erkenning van het werk wat ze al die jaren al gedaan hebben. Nu uitduidelijk in de schijnwerpers. En zoals het mooi zegt, een boost voor hun moraal. Ja, jij bent daar de hele dag geweest. Als ik deze man hoor, uh, Mark, dan klinkt dat een beetje ingehouden, netjes. Het betere juichen, uh, dat hoor ik er allemaal niet bij. Zit, zit er emotie? Ja, ja, nou ja dat, dat konden wij ook inderdaad zien. We moesten allereerst, bleef het hek allemaal dicht. Ja, men is ja, echt bescheiden, behoedzaam in het werk wat men doet, maar toch kregen we van een woordvoerder te horen dat er wel degelijk is gejuicht. I can tell you, when the director general made this announcement to the executive com uh, council uh, this morning, there was a palpable sense of jubilation and people were standing and cheering and clapping. You know, we're a family. Ja, en als hij zegt, we're a family, dan bedoelt hij, we zijn een familie. En dan doelt hij specifiek op de inspecteurs... die in onder moeilijke omstandigheden, ver weg in andere landen... onder ja, in gevaarlijke omstandigheden aan het werk zijn. Daar is men heel erg bij betrokken. Traantje kreeg je ook in zijn ogen toen hij het daarover had. En trots is men wel op het werk. En trots mag men ook wel zijn. Want vanaf vandaag behoor, staan ze in het rijtje... van Martin Luther King, Mikhail Gorbachev en Nelson Mandela... als winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede. De OPCW. Marcel Breel staat bij het gebouw van de organisatie. Marcel, viert de familie een klein feestje binnen? Ja. Inderdaad. Het is mij gelukt om van buiten naar binnen te gaan. zwaar beveiligd gebouw. Dat was nog niet zo heel makkelijk. Maar inmiddels ben ik één stapje verder en in het gebouw. En daar zie ik een aantal mensen een feestje vieren. Ze staan bij elkaar met een drankje en een vrolijke glimlach op hun gezicht. Ik sprak net even iemand. Want ze zijn hier niet heel erg spraakzaam de mensen. We mogen ze eigenlijk ook niet aanspreken. We mogen alleen heel eventjes kijken. Maar ik sprak net wel iemand. En ik vroeg aan hem hoe was het nou dat moment. Uh, toen het 11 uur was en um, de boel daar uh, duidelijk werd. Nou, hij zei we waren heel erg trots. We sprongen een gat in de lucht. Dat geluid hoorden we zojuist uh, ook al. Um, en er was dus feest, terwijl het normaal een hele serieuze organisatie is. Normally people are rather uh, serious in, in our business, but there was a spontaneous applause and the staff were, were hugging each other and there was a very great. Sense of joy. Reason for a big party? Reden tot een groot feest? I understand there will be a party here in a couple of hours, yes. Ja, dat feestje is nu dus aan het beginnen. Nog geen Polonaise, keurig staan ze daar. Nou ja, ik hoop nog wat meer medewerkers te spreken. Anders ben ik ook wel erg benieuwd wat de mensen die hier rond het gebouw... gewone mensen die hier wonen en die langskomen... vinden van het idee dat een organisatie, OPCW, de prijs heeft gewonnen. Want je hoort ook wel heel erg vaak uh, de vraag opgeworpen moet worden... moet dat niet een individu zijn? Daar ga ik naar op zoek de komende uur. Kunnen we die vraag straks ook nog wel even stellen aan Josias van Aartsen, de burgervader van... Een Den Haag, want die spreken we in deze uitzending na vijf uur. Er was een hele week gesteggel met de Russen en dat levert vooral de vraag op, is die ruzie nou opgelost? Aanleiding, misschien weet u het nog wel, voor die verstoorde verhoudingen was de arrestatie van diplomaat in Den Haag. En minister Timmermans van Buitenlandse Zaken die heeft grote moeite om de lucht te klaren, want sommige Russen die blijven boos. Die blijven boos. Dan gaan we zo naar luisteren. We gaan eerst naar Michiel Breedveld. Want die heeft nieuws over de moordenaar van Volkert van der Graaf. Of die op proefverlof mag. Want staatssecretaris Steef heeft daar wat over gezegd. Michiel. Nou, hij uh, is op dit moment uh, op weg van zijn uh, werkkamer naar uh, een uh, persconferentiezaaltje. Waar de verzamelde pers... Uh, staat te wachten op een korte verklaring uh, die inderdaad naar verwachting uh, ja, uh, kort zal zijn. Even kijken hoor of ik al zie. Komt de staatssecretaris eraan? Vraag ik even. We zijn live op de zender, dus vandaar uh, dat ik dat even vraag. Hij komt eraan, is inderdaad de bevestiging. Op zeer korte termijn. Um, ja, daar moeten we dan uh, even op wachten. Um, ja, de, verwachting, de algemene verwachting is uh, dat hij uh, geen uh, proefverlof zal gaan geven. Ja, ik kreeg toch net een signaal dat hij onderweg zou zijn. Dus ik ben ook een beetje teleurgesteld met jou, Bert. Ja. Nee, ja. Ik, ik, ik, ik begrijp het. Maar er zijn van tevoren niet echt signalen aan jullie gegeven... in de zin van dat het of de ene kant of de andere kant op zal gaan vallen. Nee, dus laten we zeggen vanuit het ministerie is gisteren heel duidelijk de boodschap gegeven van uh, de beslissing is nog niet genomen. Een beslissing die uh, staatssecretaris uh, Teven dus neemt uh, naar aanleiding van een uitspraak van uh, de Raad voor de Strafrechttoepassing. Die heeft gezegd dat Volkert van der Hee wel degelijk op proefverlof mag, uh, omdat het belang van uh, ja, de gedetineerde zo kort voor zijn vrijlating dus prevaleert boven het maatschappelijk belang. Uh, mogelijke onrust. Kijk, daar zien we staatssecretaris Kijk. Steven aankomen die uh, dus naar het persconferentiezaal gaat om zijn korte verklaring te geven. We mogen geen vragen stellen, dat heeft alles te maken met juridisch karakter, omdat er mogelijk dus nog een rechtszaak zal komen. Dus bij deze verklaring zal het blijven. Hij uh, neemt nu plaats achter het uh, spreekgestoelte voor de, de introductie uur, van uh, de voorlichter en dan de staatssecretaris. De van de veiligheid en justitie. Uh, vanwege het feit dat tegen het besluit van de staatssecretaris opnieuw rechtsmiddelen openstaan... zal de staatssecretaris geen nadere mededelingen of vragen beantwoorden. Ook is er geen mogelijkheid voor het uh, afnemen van één op één interviews. En na afloop zal de verklaring van de staatssecretaris uiteraard beschikbaar zijn... op de site van het ministerie van Veiligheid en Justitie. En achterin treft u het uh, persbericht aan voor degenen die hier zijn. Dan geef ik nu graag het woord aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer Teve. Dames en heren, goedemiddag. Zoals u alle weet heeft de Raad voor de strafrechtstoepassing... mij opgedragen binnen twee weken een beslissing te nemen... op de verlofaanvraag van volkers van der G. En mijn besluit is zojuist door de directeur van de gevangenis in Zwolle... aan van der G. uitgereikt. En ook is de familie van de heer Fortuyn mijn beslissing zojuist medegedeeld. En dit besluit houdt in... Dat de verlofaanvraag opnieuw is geweigerd. Bij mijn besluit heb ik alle feiten en omstandigheden moeten meewegen... ...die thans bekend zijn. En ik heb daarom verschillende instanties... ...de politie, het openbaar ministerie... ...en de Nationaal Coördinator eh, Terreurbestrijding om advies gevraagd. En ook heb ik de belangen van de nabestaanden van de heer Fortuyn... ...laten meewegen in mijn beslissing. Uit die adviezen die ik heb ontvangen...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 ...maakt dat een dergelijk verlof omgeven moet zijn door zware veiligheidsmaatregelen. Nog daar gelaten dat aan dergelijke voorzieningen hoge kosten zijn verbonden... ...en deze uitsluitend uitvoerbaar zijn met volledige medewerking van van der G. En de overige te beveiligen personen zal een dergelijke vorm van beveiliging zijn doel voorbij schieten. Een bijdrage aan de reintegratie van van der G. Kan tijdens een kortdurend verlof van 60 uur of minder... 60 uur is het wettelijk maximum. maximum, buiten de inrichting vanwege de te nemen noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet daadwerkelijk worden gerealiseerd. In het maatschappelijk debat na de uitspraak van de Raad voor de Strafrechtstoepassing van 30 september... is gewezen op het feit dat de heer Van der G. in de loop van volgend jaar desondanks in aanmerking komt voor in vrijheidsstelling, maar die situatie verschilt echter wezenlijk van de situatie die thans bestaat... Nog dagen later dat maatschappelijke onrust en gevaar voor de genetineerden geen gronden zijn om de voorwaardelijke in achterwege te laten, kunnen in het kader van voorwaardelijke in wel structurele maatregelen worden getroffen ter bescherming van de veiligheid. En dit neemt niet weg dat ook in geval van een voorwaardelijke in in eerste instantie strikte veiligheidsmaatregelen vereist zullen zijn. Vanwege het in beginsel structurele karakter van de vrijheidstelling kan echter reeds aan de hand van de actuele dreigingssituatie worden bezien... in hoeverre die maatregelen mede met het oog op een verdere reïntegratie... verantwoord kunnen worden afgebouwd. En dat is een situatie die thans niet bestaat. Ik heb de uitspraak van de, uitspraak van de raad goed gelezen. En het belang dat de raad voor de, sanctie, voor de strafrecht toepassing hecht aan de reïntegratie van Volgert van der G. En daarom heb ik besloten een reïntegratieplan te laten opstellen... dat hem in staat stelt binnen de muren van de gevangenis... zich voor te bereiden op een terugkeer in de samenleving. Ten opzichte van zijn huidige detentieregime... zullen in dat verband de vrijheden van van der G worden vergroot. Zijn dagprogramma wordt ingericht met activiteiten... die verband houden met een terugkeer in de samenleving... Zaken met de gemeente, de bank en uitkeringsinstanties kunnen door hem vanuit de inrichting worden geregeld. En ook zal hem onder meer worden toegestaan het contact met zijn familie en naasten uit te breiden door de bezoekmomenten te verruimen binnen de muren van de gevangenis. Daarnaast zal het van de G worden toegestaan maximaal zes keer voor een periode van maximaal 60 uur zonder direct toezicht te mogen verblijven... ...in een woning binnen de gevangenismuren. En dat bezoek is toegestaan, het bezoek is toegestaan in deze woning te overnachten. Na vier weken zal dat reïntegratieplan worden geëvalueerd. En naar aanleiding van elke evaluatie in de toekomst zal worden bezien... ...in welke mate en in welk tempo de vrijheden en de verantwoordelijkheden... ...in de inrichting verder kunnen worden opgebouwd. Dames en heren... We hebben te maken met een uiterst complexe en gevoelige zaak. En mijn beslissing van vandaag staat opnieuw open voor beroep rechtstreeks bij de Raad voor de strafrechtstoepassing. Ik houd het daarom bij deze verklaring en ik wens u een plezierige middag. Nou, dat was uh, staatssecretaris uh, Teve die dus nu weer terug naar zijn uh, werkkamer gaat. Ja, Het is uh, zoals verwacht dus geen proefverlof en een reïntegratietraject binnen de muren van de gevangenis. Met als uh, mooi detail uh, een overnachting in een uh, woning uh, binnen de muren van uh, het detentiecentrum. Ja, daar zal Volkert van der G. het moeten doen omdat, nou we hebben het uh, kunnen horen, het uh, te gevaarlijk is. Uh, de staatssecretaris dus niet kan instaan voor de veiligheid van Volkert van der G en um, ja, zo zwaar beveiligd zou moeten worden... dat een eventueel verlof zijn doel volledig voorbij schiet. Ja, maar hij heeft nog wel de mogelijkheid om hier tegen in beroep te gaan? Ja, eerst bij de Raad voor de Strafrechttoepassing... en daarna zelfs uh, bij een civiele rechter... om uh, ja, de uitspraak van, uh, van de Raad voor de Strafrechttoepassing... Uh, af te dwingen bij de staatssecretaris. Maar dat is een uh, zo lang uh, traject... dat. Uh, het vermoeden nu is dat uh, voordat deze juridische procedures zijn afgewikkeld... Volkert van der G. in mei volgend jaar dus al op vrije voeten is. Goed, het nieuws van vandaag is geen proefverlof voor Volkert van der Graaf. Dankjewel, we spreken je vast en zeker later nog weer. Miel Breedveld was dat. Verkeersinformatie, dat uh, stellen we eventjes uit. Het is wel heel erg druk zo in de omgeving van Rotterdam. Uh, Marco Verhoef is hier binnengekomen voor uh, het weer. maar Marco, het heeft vast en zeker ook van alles met de regen te maken. Het regent het regent. En het regent. Het zou maar zo kunnen inderdaad, want het is op veel plaatsen erg nat. De meeste neerslag is gevallen in een lijn van IJmuiden over lelystad Zwolle richting Enschede. Op sommige plaatsen zelfs 20 mm, dus echt een kleddenatte boel. Op dit moment valt er ook nog wel regen. En inderdaad, vooral in de randstad is het nog nat. En we weten allemaal dat in de randstad het verkeer erg gevoelig is voor het weer. Op het moment dat het regent, staat het ja. vast. Dat is onge ongeveer een wet. Uh, laten we eventjes komen, direct wel weer op die regen terug. Maar eventjes naar iets vrolijkers, hoewel vrolijk... de sneeuw in de Alpen. Die is ook weer veel te vroeg gevallen. Nou, veel te vroeg, veel te vroeg. Gebeet het wel vaker hoor, dat er op dit soort uh, dagen gewoon Wij zo is. Wij spreken ineens... 11 oktober. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, dat klopt. Maar het zou pas echt extreem zijn als het ook blijft liggen. En dat doet het eigenlijk niet. Kijk, het ligt er nu. Het is mooi wit eventjes. En morgen is het al veel droger dan vandaag. En dan begint de temperatuur al wat op te lopen. En vanaf zondag is het gewoon weer 15 graden in de dalen. Ja, dan is het al heel snel gedaan natuurlijk met die sneeuw. En dan kleuren ook de bergen gewoon weer rustig richting de herfsttinten. En kunnen we de winter weer eventjes vergeten. Maar goed, ja, er trekt daar af en toe wel eens hier een lage drukgebied over. En in de zomer zal dat hoofdzakelijk regen zijn. En zie je alleen de toppen wat wit worden. En zo gauw je richting de herfst gaat, dan kan het een keer voorkomen... dat ook in de dalen er een neerslag in de vorm van sneeuw valt. En dat hebben we nu gezien. Nou, behoorlijk dat... hoeveelheden hoor, dat ja, wel. Ik zou ja. zeggen, het is niet, niet niks, want nee. ze hebben vrijgekregen. als Bij Carmes Park, een kiesje onder andere. Maar laten we dan weer even terugkeren naar Nederland. Naar de regen, uh, hier zo. Blijft het regenen? of uh, stopt het ooit mm, ja, een keer? ja, het stopt uiteraard wel een keer. En, en, en we zitten een klein beetje met het probleem dat we moeten aangeven waar het dan zou gaan regenen. Nou, ik ga er nu vanuit dat het morgen overdag, vooral in het noorden van het land, nog behoorlijk nat is. Beetje vergelijkbaar met wat we nu inderdaad in de gebieden hebben gezien met de meeste neerslag. Dus vrij veel regenval, middelal veel droger, in het zuiden misschien zelfs wel helemaal droog. Dan kan de dag mistig beginnen en dan schijnt af en toe de zon. Maar het blijft gewoon natuurlijk wel een frisse boel, want meer dan 12 graden wordt het niet. Goed. Dankjewel Marco. Wat moet het doen? Met Martijn, de tweets van alle kanten. Martijn Nijhuis, waar gaat het over Martijn vandaag op Twitter? Nou, op dit moment ontploft Twitter als het gaat om volken van de Graaf. Dat, ja, dat zal je niet ik verbazen. Uh, ja, het zijn vooral mensen die berichten retweeten uh, van de NOS, Nu.nl en andere RTL Nieuws bijvoorbeeld. Maar uh, Michiel Breedveld die heeft nog heel snel, terwijl hij aan het interviewen was... een fotootje gemaakt van de staatssecretaris. Ik vond het heel knap. Goed, hè? En ook scherp. Uh, en verder gaat het vandaag ook over Den Haag op, uh, in, op Twitter. Het uh, natuurlijk, of begrotingsakkoord moet ik zeggen. Verslaggevers, die, die klonteren allemaal samen. Die zitten al nachten te wachten tot er eindelijk eens een keer een akkoord is. Ze maken foto's van elkaar, lekker gezellig bij de koffiehoek. Maar ze zijn er eigenlijk wel klaar mee. Ferry Mingelen, die twittert alweer een lange avond onderhandelen op financiën. Maar ze zijn wel gastvrij, binnenwachten en warme koffie. Bij algemene zaken laat ze je gewoon buiten staan. Nou, hij gaat met pensioen, dat scheelt. En heb verslaggever Xander van der Wulp die zegt... zijn ze nou nog niet moe genoeg om ermee in te stemmen? Vraagteken, vraagteken. En de hebben Joost Vullings, die maakt dus vlak voor het gaan nog even reclame voor zijn eigen bijdrage. <lacht> die twitterde, als het aan mij ligt... dan horen je mij over een paar uur niet in het Radio 1 Journaal. Ik kom toch niet verder dan onderhandelingsproza. Ja, maar goed, het was toch nog een substantiële bijdrage vanochtend. Zeker. Maar Martijn, ik, ik zie nog veel meer op Twitter. Uh, vandaag gaat het vooral over die Coming Out Day. De dag voor homo's, lesbo's, biseksuelen. En ik vergeet vast nog een paar groepen. Transgender waarschijnlijk ook. Precies, nog want ik hoorde vanochtend iemand het helemaal opnoemen op, uh, op uh, Radio 1. Uh, daar gaat het ook uh, erg veel over. Tenminste, in mijn tijdlijn. Ja, ja, precies. Mensen die eigenlijk nu nog hun geaardheid geheim houden. en het dan toch moeten vertellen, vinden anderen. Nou, ze zijn de hele dag al het populairste onderwerp. Amerikaanse jongen die zegt op Twitter... ik heb het net mijn moeder verteld. Ja, moest even huilen, maar verder ging het allemaal best goed. En een grapjas, een Nederlandse, die twittert... vandaag is het dus coming out day. Retweet dit bericht als je niet uit de kast durft te komen. Nou, ik weet niet hoeveel <lacht> mensen daar zijn ingetrapt. Is er nog meer drama op Twitter, of was dit het wel? Uh, nou, ja, eigenlijk wel. De Italiaanse renner uh, Mauro Santamboiago... Briogo, moet ik zeggen... die uh, veroorzaakte gisteren ophef door deze tweet... Ja, hij twitterde dus... Vaarwel wereld, ik oh. trek het niet meer. Vorige zomer toen werd hij betrapt op het gebruik van EPO in het Giro was dat. Het uh, levert hem wel veel bemoedigende reacties op. En dat heeft geholpen, zo lijkt het. Ja? Want vanochtend, toen uh, twitterde hij het volgende bericht... Dank dat jullie me hebben gered. Ik zie nu in dat ik een nog grotere stommiteit zou begaan die niet zou oplossen en die mijn naasten veel leed zou bezorgen. Nou, kan Twitter toch ook nog een beetje helpen. Het is vrijdag en op vrijdag dan doe je altijd zo'n hekje. Hashtag heet dat, hè. Follow Friday. Uh, wie moeten we volgen op Twitter? Uh, dat is deze meneer. Ik kijk naar de deze avond die voor even, ons ligt. Even dimmen, even dimmen. Meneer Marijnissen. Als degene die op dit moment uh, in deze functie zit... wordt het niet gewaardeerd wanneer u zegt even dimmen tegen de voorzitter. Ja, we hebben niet meneer Marijnissen, maar meneer Wijsglas, Frans Wijsglas... als Tweede Kamervoorzitter had hij een hekel aan plat taalgebruik dus... en aan jij bakken, maar op Twitter is hij heel anders. Heb je wel eens gezien? Ik uh, volg hem wel, ja. Ja, nou, hij zegt bijvoorbeeld... ProRail dondert een hijskraan op het spoor van Eindhoven en verstoort het hele treinverkeer. Dat had hij in de Tweede Kamer vast niet gezegd. Nee. En hij heeft een commentaar op Nieuwsuur bijvoorbeeld. Hij zegt. Uh, de ex-werknemers van de Gaykrant... krant dat zijn net uh, mensen uit Jiskevet. En dan zie ik ook nog een hoogleraar die precies op dokter Clavant lijkt. En we zijn hem ooit wel aan gedaan, dat weet ik eigenlijk niet eens. Nee, nee volgens mij niet. <lacht> Daar zit maar goed. Er En hij zei ook nog iets over minister Timmermans. die zei. je kent het hele verhaal wel. die non-juner Ritteriaan op, uh, op het ding had gezet. Hij zei hij had veel beter online kunnen zetten. een beetje naïef in plaats van een beetje verliefd. Oh, gosh. Ze aanraden. Ja. En verder, nog andere mensen die we moeten volgen? Uh, ja, even kijken, ja, wie is eigenlijk leuk? Pierre Ooitman van nu.nl, die geeft hele leuke muziektips. Die zei bijvoorbeeld, can we still be friends? Dat was ook wel een leuke geweest uh, voor minister Timmermans... om op zijn Facebook te zetten. Of dit liedje bijvoorbeeld, de Russische versie. Ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. Zeg, mensen zeggen, ja, het is een beetje, ja, wat ze, daar ook, ze zeggen eigenlijk niks, lalalalala... en dat is het eigenlijk, Rusland en Nederland. Goed, dankjewel, Martijn. Martijn, zoals we laten, met het Twitter-overzicht en veel meer op NOS.nl. Okay. Of etnos nos kan ook, hè? Etnos, nos ja, dat kan ook. Ja, ja nee, ik moet het wel goed zeggen. We gaan, uh, ja, even de, de, de stilte vullen...